Vijf uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet en de vier oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP praten vanmiddag verder over de begroting. Het overleg werd vannacht om twee uur opgeschort. Volgens de partijen is op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen... maar details zijn niet naar buiten gebracht. Premier Rutte zei vannacht dat hij denkt dat de partijen eruit gaan komen. D66-leider Pechtold zei dat er nog altijd grote verschillen bestaan... en dat nog veel moet worden doorberekend. GroenLinks-leider Van Ooyen en ChristenUnie-fractievoorzitter Slob... lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Terwijl wij hier nog zitten na te genieten van alle heerlijke vegetarische gerechten van uh, Jaap Korteweg, de vegetarische slager. En van Jacinta Bokma van devegetariër.nl. De website waar je alle lekkere uh, uh, recepten nog eens na kan lezen. Waar je ook zelf je bijdrage aan kan leveren. Dat is dan nog even gezegd. Dit boek kan je daar ook bestellen uh, met allemaal lekkere Hollandse vegetarische gerechten. Goed, daarvan zit er nog een beetje na te genieten. Maar we gaan alweer richting het laatste uur van Dit is de Nacht. 8 oktober is het vandaag en de zon gaat uh, bijna alweer opkomen. Het is goed dat u luistert, want ook in dit laatste uur... Uh, hebben we weer een hele boeiende onderwerpen. Zo horen we zo meteen Jos Strenghold. Hij woont en werkt in Cairo. En we horen van hem hoe hij de recente rellen daar beleeft... Spannende tijden daar nog altijd. En Erik de Jong, die uh, debuteert in Dit is de Nacht. Hij woont en werkt op Bonaire. Hij vertelt over de ongemakken van het leven daar. En we gaan praten met meester Bart. U kent hem misschien als columnist uit Spits. Over de Week van de Leraar. En we kijken terug naar wat er eigenlijk in 2008 allemaal gebeurde... op deze dag, 8 oktober, rond de IJslandse spaarbank Ice Save. Maar eerst muziekjes aan Mike en de Mechanics. En de mechanics waren dat. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Afgelopen weekend was het weer een bloedig weekend in Egypte. Zelfs een van de bloedigste sinds de afzetting van voormalig president Morsi. En daar hadden wij een fragment van. Lukt dat nog? Nou ja. Ja, gaat lukken? Aanhouders van de moslimbroederschap probeerden massaal het plein te bereiken, maar werden daar tegengehouden door het leger. Urenlange gevechten in het centrum van Cairo waren het gevolg. Ook in andere Egyptische steden kwam het tot rellen tegen het militaire bewind. Ja, en iemand die daar middenin zit en woont en werkt is Jos Drengelt. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Jij werkt als priester van de Anglicaanse kerk in de wijk Heliopolis. Ja. Hoe is de situatie bij jou in de wijk op dit moment? Nou ja, zelfs de meest radicale extremisten die gaan nog slapen op dit tijdstip. <laughs> dat is uh, Maar dat goed. Het, uh, het is gisteren wel redelijk rustig gebleven, hoewel er gisteren in totaal tien militairen zijn gedood. Uh, en vandaag uh, is maar afwachten: De moslimbroederschap heeft opgeroepen tot nieuwe demonstraties vandaag. Dus daar is wel. Vrees dat er wat geweld op straat gaat plaatsvinden. En komt dat dan ook bij jou in de wijk langs of gaat het op iets grotere afstand? Nou, ik zit wel heel dicht bij het presidentieel paleis... waar wel veel demonstraties naar rellen zijn geweest. Maar het leger heeft de zaak hier nu zo afgesloten met tanks... dat uh, de kans op, op rellen hier heel klein is. Nou, in het verleden was je zelf ook betrokken bij de demonstraties... maar dat waren dan de demonstraties ja. destijds tegen president Morsi. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat jullie je op dit moment gedijst houden. Nee hoor. Nee. nee. In het algemeen wordt er niet zoveel meer gedemonstreerd. Ook de aanhangers van Morsi blijven meer thuis. omdat Het om om om om om gevoel hebben dat, dat ze de zaak toch al lang gewonnen hebben met hun demonstraties. Mm. Dus uh, de tegenstanders van Morsi die, die hebben gewoon gekregen wat ze wilden. Dat die is afgezet en dat er uh, een nieuwe regering is. Ja, en, want we gaan, mensen gaan niet zo groot demonstreren voor iets wat er al is. Nee, daarom. Dat, dat, dat bedoel ik. Dus ik neem aan ja. dat, dat jullie gewoon lekker binnen blijven zitten nu. Ja, precies. Ja, ja, ja. Hé, hey, um, waarom leidt dat geweld nu weer zo, uh, zo op ineens? Want het was even een paar weken weg. Ja, natuurlijk. In de eerste plaats. Omdat de broederschap hierdoor heeft opgeroepen om te gaan demonstreren. Uh, ik denk ook... Ja, ook een normale argument is, ja, het was het weekend van 6 oktober, dat is een feestweekend waarop het leger, ik denk dat het 40 jaar geleden een oorlog is Isra begon. En voor de aanhangers van Morsi was dat juist een gelegenheid om tegen het leger te gaan demonstreren. Nee. Uh, en ik heb ook het gevoel dat de moslimbroederschap de zaak in Egypte graag onrustig houdt, omdat als het hier verstilt en verstolt, dat ze dan weten dat ze de zaak helemaal verloren hebben. Dus nee. ze moeten een zekere mate van onlust bij houden, zodat ze nog kansen kunnen hebben. Kansen op? Wat? Ja, ja, Ze hopen, een aantal mensen hopen natuurlijk dat ze hun president terug kunnen krijgen. Een mm. kans die ik echt een, een, een nul moet noemen. Nee. Uh, ik denk dat de leiders van de moslimbroederschap uh, uh, op dit moment eigenlijk vooral hopen dat ze erin zullen slagen om te voorkomen dat er verkiezingen gehouden gaan worden. Pre presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen. Ik denk dat bij hun vooral een beetje achter zit. Oké, okay, want uh, uh, uh, je zou juist verwachten: uh, de vorige verkiezing heeft de moslimbroederschap gewonnen. Uh, dat zij juist het wel zien zitten, wel zouden aandurven, gewoon weer verkiezingen. Ja, nee, nee, nee, ze weten dat ze op dit moment dramatisch zouden verliezen. Want de bevolking staat in grote mate achter het optreden van het leger. En die, zijn het ook, uh, die hebben het na een jaar regering van de broederschap zo de buik vol van, van die periode. Dat ze dat zeker niet terug willen. Oké, okay, dus, dus dat is uh, geen optie voor die moslimbroeders. Daarom houden ze de boel maar onrustig. Maar ja, waar, waar leidt dat dan toe? ja dat is de vraag. Hè. Ik denk dat de meeste mensen hier hopen dat het nou ja dat het nou dat het binnenkort eens wat rustiger gaat worden. En ik denk dat het nog wel een maand of wat gaat duren. Voordat we. Uh, misschien wel een paar jaar gaat duren. Voordat dit soort uh, demonstraties. En uh, geweld het geweld tegen het leger voorbij zijn. Of, of Jos, is, is, het zo dat ze, is het zo dat ze misschien gokken op de publieke opinie? Hè? Want je ziet nu al wel dat. Uh, Westerse media proberen zo'n verhaal altijd van verschillende kanten te beschrijven. En dan ja. is het natuurlijk ook. Je kunt het verhaal namelijk ook uh, nu zien als. Er is een, een minderheid in Egypte. De moslimbroeders. En die worden monddood gemaakt. Uh, door een, een leger dat de macht weer naar zich toe heeft getrokken. Uh, het is niet democratisch. Nou ja, en als zij dus inderdaad op deze manier verkiezingen ook nog eens uitstellen door dat geweld, dan blijft die indruk bestaan van, hé, hey, er komen niet eens verkiezingen. Is dat misschien ja. ook waar ze op hopen, dat dan de internationale gemeenschap uh, weer achter de moslimbroeders gaat staan? Nou, het zou kunnen. Dat zou wel, denk ik, een, een, een domme inschatting zijn van hoe dat internationaal werkt. Maar dat, dat heeft, dat lijkt wel een tijdje zo gewerkt in het allereerste begin. Toen de, broeder, toen de moslimbroederschap net werd verboden en de president Morsi werd afgezet. Toen zag je internationaal veel verontwaardiging dat een democratisch gekrozen president door het leger werd afgezet. Ja. Maar ik denk dat op dit moment het, het leger van Egypte in ieder geval vooral, uh, de regering van Egypte, zich vooral druk maken om uh, de, de binnenlandse opinie. En die hebben ze voor 70, 80 procent achter zich. Ja. En ik denk dat dat ook wel iets is waardoor de, waardoor de internationale opinie wat uh, stiller is geworden in zijn oordeel over wat er in Egypte is gebeurd. De bevolking die is gewoon uh, uh, staat, toch, staat toch in grote schaal, grote schaal achter het leger. Ja, ja. Um, Zou het, stel je voor, dat er nieuwe verkiezingen komen en dat gaat op een gegeven moment toch lukken, het is rustig genoeg, moslimbroeders uh, uh, doen mee, even laten, want dat is nog maar de vraag, hè? want die, uh, die worden misschien verboden of zijn al verboden, hoe zat dat ook alweer? Nou, de, de, de, de rechter heeft uitgesproken dat ze als organisatie niet langer mogen bestaan. Hmm. Uh, maar goed, je hebt mensen met zo'n soort opvattingen. Hè? Misschien ja. dat die wel op een, binnen een andere partij terecht kunnen. Ja. Stel je voor, ze doen dan mee aan die verkiezingen... Ja. dan zullen ze niet winnen, zeg jij. Zou, nee. zou dat de oplossing zijn voor Egypte? Dat ze wel weer een stem krijgen... maar nou ja, dat het niet weer teruggaat naar de periode mortie? Zou, ja, dat... zou, zou dat de rust kunnen doen, weerkeren? Uh, de gedachte dat je, dat je mensen die een bepaalde politieke opvatting hebben... de gelegenheid geeft om op een partij te stemmen die dat ongeveer vertegenwoordigt... Dat is heel reëel natuurlijk. Dat lijkt me redelijk. Ja. En daarmee kan je mensen tot, tot bedaren brengen. Mm Het -hmm. probleem is dat, de leider, dat, dat, dat er goede redenen zijn om toch te zeggen... van de leiding van de moslimbroederschap dat daar criminele mensen tussen zitten. Die willen dat helemaal niet. Nou, die willen dat niet. Maar die, die zullen ook niet de gelegenheid krijgen. Want de staat hier zegt... Ja, uh, je kunt wel heel liberaal en vrolijk zeggen. Ze moeten allemaal meedoen, want ze moeten erbij horen. Maar we hebben hier te maken met mensen die tot geweld hebben opgeroepen. Die met wapens rondlopen. Die met heel geweld gebruikt hebben als leiding van de broederschap. Die ja. financiële malversaties hebben gedaan in de tijd dat ze aan de macht waren. Dus die, die moeten gewoon berecht worden. En ook daar staat de gransbeelden van de bijvoorbeeld van achter. Maar dan ligt het voor de hand dat de organisatie opgeheven wordt. Maar dat er een, weer een nieuwe organisatie in het leven wordt geroepen. Waar dezelfde mensen dan weer achter staan. Ja, misschien. Maar de, grondwet oh. heeft in ieder geval, uh, de, de nieuwe grondwet die gevormd wordt, die gaat in ieder geval zeggen dat, het, dat partijen die aan de politiek meedoen niet gebaseerd mogen zijn op religie. Okay. En dat, ja. sluit, dat sluit ze weer buiten. Ja. Ja. Uh, en en dat het, het feit dat dat zo is, dat partijen niet op religie gebaseerd mogen zijn, dat vind ik, dat denk ik, oei. Uh, <laughs> ja, het klinkt uit ja. Nederlandse begrippen heel ondemocratisch. Ja, in Nederland zijn dan eerst... nou ook geen Christenunie, SGP, CDA zou al niet eens mogen. Nee, nee, nee, nee, klopt. Maar het probleem hier is dat religie zo ongelooflijk wordt misbruikt in de politiek. Uh, je hoeft hier maar met de vlag van de islam te wapperen en wat extreme dingen te zeggen. En je weet dat je 20% van de bevolking al achter je hebt. Nee. En het is ontzettend moeilijk voor andere partijen om, om ja, daar dan niet mee te doen. En de, de meeste politiek betrokkenen hier die zijn toch bang dat als de religie zo'n zo rol mag spelen in de politiek... dat dat het hier een uh, grote uh, uitdragerij wordt van wie is de beste moslim. Hmm. En dan gaat, de dan gaat de politiek uiteindelijk alleen nog maar over de religie. Ja. Toch, hè, dat vind ik wel, wel een reëel gevaar hier hoor. Ja. en Ik snap dat het in Nederlandse oren heel, heel eigenaardig klinkt en eenzijdig. Maar ja, nou ja, de situatie is ook vreemd hier. Toch, als het gaat om die moslimbroeders. Um, van Sanne van Hoorn, NOS-correspondent, horen we dan dat alle uh, moslimbroeders, leiders, uh, leiders van die broederschap, inmiddels weer in de gevangenis zitten. Dus die kunnen weinig uitrichten. Ja. En dat ja. als hij andere sympathisanten van de beweging voor de camera uh, wil krijgen, dat ze niet durven praten op camera. Dan denk ik toch, ja, dan, daar is dan toch een, een onvrijheid in het land. Of zeg je, alle moslimbroeders zijn, hebben het ook verdiend, het zijn allemaal criminelen? Nee, natuurlijk. Een heleboel van die mensen zijn oprechte volgelingen van hun overtuiging en van hun leiders. En ze uh, uh, ja, zijn op dit moment bang, ja, en ik wil ook niet ontkennen dat, er, dat het leger daarbij ook met middelen gebruikt die voor ons in het West volledig onacceptabel zijn. we ja. vergeet niet, we, we zitten hier niet in een soort liberale democratie die de afgelopen 200 jaar is ontwikkeld zoals in Nederland, maar in een land dat uh, tot... Uh, een, een, tot twee jaar geleden nooit verkiezingen gehad. die, die maar, eerlijk geroemd konden worden. Toch lijkt het erop dat er op dit moment geen serieuze tegenkracht is voor het leger. Die kan alles weer naar zich toe trekken. Dat gebeurt nu toch ook? Nou, zelfs, uh, zelfs onder Morsi was het leger toch op de achtergrond de echte machthebber. Uh, het leger is hier gewoon de openmachtig. En nu is het weer ja. veel, veel, veel zichtbaarder geworden. En iedereen is, nou, 70% van de bevolking juicht vrolijk toe nu. Ja. Uh, uh, 3 miljoen mensen hebben intussen al een handtekening gezet voor het feit dat ze willen dat de legerleider Sisi de nieuwe president wordt. Ja. Uh, Zo'n gevoel bestaat er hier. Ja. En, en daar zouden de mensen dan ook achter staan? Nou, ik, ik weet niet of hij dan de meeste stemmen krijgt, maar hij zal zeker zeer een zeer populaire kandidaat zijn. Ja. Zou hij het ook willen, of zou hij juist liever als legerleider op de achtergrond de touwtjes in handen blijven hebben? Dat laatste zou veel slimmer zijn. Maar. Uh, en ik denk ook wel dat hij. Dat hij zich zo gaat gedragen. Hij heeft al gezegd dat hij het niet doet. Maar ja, je weet het in Egypte nooit. Als er op een gegeven moment uit het volk gezegd wordt: wij willen hem. dan kan hij op een, op een ontroerende manier op een zeker moment zeggen: jammer, het volk wil het. Ik wil het dus niet, maar jullie zelf willen het. Ja, ja, en dan ja. hebben we het ja. leger helemaal zichtbaar in het zadel. Ja. En in zekere zin zou dat misschien het beste zijn. Dat dan ja. weet je tenminste die je moet aanspreken op, het, op, op wat er gebeurt in het land. Ja, ja en dat, dus, is, ja, dat is ook wel weer zo. Ja. ja. Ja, goed. Ja, ja. Nou ja, dus dat is misschien dan wel uh, ofwel verkiezingen. ofwel Sisi, uh, de legerleider die de macht. Nou, maar toch. naar zich toe trekt. Dat zou ook met verkiezingen, kunnen. verkiezingen kunnen. kunnen. Ja, precies. Wat, dat dat, ja. Als, als hij meedoet, ja. zei je al, dan, dan ah, zullen nee, veel mensen ja. Ja, op hem steken. Goed, Jos, dank dat je weer uh, ons even iets ja hoor, graag liet zien van hoe, de, hoe die, die Egyptische rellen. Uh, nou, hoe dat vanuit de, ego, uh, de ogen van een Nederlander in Egypte... hoe jij ja. dat allemaal ja. beleeft. Het is dus goed om te weten. Want uh, ja, wij krijgen het ook allemaal maar, uh, maar zo mee, hè, al die beelden. Goed, tot de volgende keer. Ja, Dag. Dag. Zometeen in uh, Dit is de Nacht gaan we naar Bonaire... waar Erik de Jong uh, uh, het stokje overneemt van Michel Verkouter... als onze man op dat eiland. Dat zijn we aan het doen. Wachten op deze nieuwe dag. Codeline was dat brand new day. En dan gaan we door met Dit is de Wereld. Uh, naar Bonaire, want Erik de Jong woont en werkt daar samen met zijn vrouw Marielle... en zijn twee dochters Nienke en Nora sinds november. En hij is uh, sinds afgelopen september directeur van Crusada. Klopt, hè? Dat klopt, ja. Ja, en daarmee nemen jullie het stokje over van Michel en Gerdien Verkouter. Michel vertelde regelmatig in dit programma zijn verhalen over het leven en werk op Bonaire. En dat ga jij vanaf uh, vandaag doen. Dat, uh, dat is prima. Leuk, welkom. Ja, dankjewel. Crusada, dat is dus waar je nu de directeur, de directeur van bent. Wat was dat ook weer voor organisatie? Ja, dat is de verslavings, uh, verslavingsinstelling op Bonaire. Uh, waarbij we eigenlijk, uh, ja, naast die basiszorg van uh, voor mensen van de straat, zeg maar ook uh, dat werk aan uh, rehabilitatie, dus ook echt uh, verslavingsvrij leven, voor, ja, uh, Rehab. rehab, ja, ja. ja. Dus afkikprogramma's. Uh, afkickprogramma's. Ja. En ja, ja. Uh, ben je al een beetje gewend aan je nieuwe rol als directeur? <laughs> ja, dat dat, een, uh, dat dat is een mooie vraag, want het vragen heel veel mensen en de ene keer zeg ik nee en de andere keer zeg ik ja en dat uh, dat varieert een beetje met de dag want elke keer komen we weer nieuwe situaties uh, voor en het denkt van oh dit hebben we nog nooit meegemaakt en uh, ja. het, en dan moet jij beslissen uh, hè kijk. jij bent de baas ja precies nou, Op zich het, het, het directeur zijn is is dat niet het punt maar wel uh, het, ja opponeren in een, uh, een hele andere omgeving en uh, ja dat is dat dat is, uh, dat, ja. dat, dat, dat is soms wel even wennen maar maar wel erg leuk te doen want je woont daar nu bijna een jaar. Wat, waar moet je het meest aan wennen? Uh, inderdaad, ik woon nu bijna een jaar. Waar wij uh, zeker... Uh, mijn vrouw en, uh, en onze ouders te wennen... is het uh, ja, dat je veel moeilijker in contact maakt met, uh, met, met de bevolking. Uh, moeilijker. In hè, zijn we zijn al een paar keer verhuisd uh, de afgelopen jaren. Maar dan uh, is het toch vrij simpel om... Uh, tenminste, als je zelf daar uh, actief testen hm. doet, kun je wel ja. vrij snel... Via een, een, een kerkelijke gemeente of via maatschappelijke activiteit uh, in een bepaalde uh, ja, sociale groep komen. En dat, dat is hier echt wat lastig aan. Je zou ja, zeggen, Bonaire, uh, een eiland, iedereen kent elkaar. Uh, het, ja. het, het weer ja. is altijd lekker, dus iedereen is altijd op straat. Maar toch is dat lastig. Ja, ja dit is, uh, Wij hebben zelf uh, bewust voor gekozen om, uh, om in een uh, lokale wijk te wonen uh, Dus echt onder de plaatselijke bevolking. Uh, kijk, we hadden het onszelf makkelijk kunnen maken, tussen aanstekens, om uh, ook aan, aan, aan de betere kant van, uh, van Bonaire te gaan wonen. Want Bonaire heeft mm. echt wel een uh, twee gezichten. In uh, zijn een, een, een, een toeristisch uh, geniet eiland, want dat is echt een, een heel mooi eiland. Uh, maar tegelijkertijd is er ook een... Uh, ja, een, een, een lokale bevolking. En ja. Een, uh, ja. Met een lokale cultuur. En, en die is veel hechter dan. Uh, ja, dan. Dan dat ik. Vanuit Nederland gewend ben. Dus die is hecht met elkaar, maar daar kom je dus ook moeilijk tussen. Ja, klopt. Ja. Ja, die is met elkaar. En vooral. Uh, het is heel gefocust op families-abonneren. Uh, ja. ja. Uh, en, en, en. Dus ja, de lokale bevolking. Die, uh, die kijkt toch een beetje. Met een, uh, ja, toch wel, ik wel vrij uh, snel met een, een beetje met een schuine oog naar, uh, ja. naar ons als, uh, ja, als bankenmensen. mensen. Ook als, als voormalige kolonisator. Ja, echt ja, ja. wel. Dat, dat, is, dat is heel gek, maar dat is. Want het is, het is deze week, is het ook uh, drie jaar geleden dat uh, Bonaire een, een gemeente is geworden in Nederland? 10-10-10 ja. is een belangrijke datum uh, die ja. Ja. vaak terugkomt in de verhalen over de, de, de, de eilanden daar. Um, ja. is, uh, is dat ook een verhaal voor Bonaire van uh, ja, voortzetting van de koloniale tijd, zal ik maar zeggen? Ja ja dat, dat, dat had ik uh, niet, niet zo verwacht dat, uh, want dat is het toch al behoorlijk geschiedenis is houd uh, maar dat speelt echt nog uh, van generatie op generatie en je, uh, wat je ziet is, of, en ook wat je proeft op straat is uh, uh, ja door de het kien, kien, kien, uh, Nederlandse overheersing dat je dat soort termen worden ook gebruikt uh, ja dat leeft echt zo ja ja dat leeft echt wel zo en dan uh, als volgens wordt er soms ook gezegd van uh, ja, dan is er... tria uh, staat er een hele grote Albert Heijn met, uh, met, die alle prijzen opbrengt. Ja. Uh, en, uh, op, en ergens is het ook wel, wel zo dat we op, op belangrijke posities uh, binnen overheid uh, binnen organisaties... Uh, zie je vaak wel de uh, ja, mensen vanuit Nederland die hier een, uh, een post hebben ingenomen. Oh ja, ja. Uh, en, dat versterkt ja, weer dat gevoel ook. natuurlijk, van uh, de ja. bazen zijn blank. Ja, oh. anders is het ergens een beetje zwart-wit. Uh, ja, mooi beeldspraak, zwart-wit. Maar dat is ook wel, uh, hoe, hoe het, beleefd Doet me een beetje denken, op, dat is misschien een zijpaadje. Maar in het begin van deze ja. uitzending van dit is de nacht, we hebben het gehad over Zwarte Piet. En daarvan ja. was het uiteindelijk ook, waar het bottenblijn op neerkwam, dat het gevoelige punt van Zwarte Piet voor bijvoorbeeld Surinamers en Antillianen, is ook ja. hè, dat, die verhouding baas-knechtje. Um, ja. Even dat zijpaadje bewandelen. Hoe, hoe speelt dat daar op Bonaire? Zwarte Piet, is dat een probleem? Uh, nee, dat is wel grappig, Want uh, We hebben nu nu in Sinterklaas meegemaakt. En dan uh, zijn we uiteraard ook gewoon de pieten ook zwart. Uh, alleen de, op de kader staan vooral heel veel blanke mensen. Oké. Okay. Om Sinterklaas te doen dat ook. <laughs> het is echt wel een beetje een, een, een feest, niet, niet zozeer een... Uh, Oké. Okay. En, en de, lokaal, uh, de, de Antillianen, de Bonaerianen, die storen zich daar verder niet aan? Nee, nee. nee. Dat, dat, dat, het, dat het zou ook wel een beetje vergezocht zijn, denk ik. Maar dat, dat is niet, niet waar ze zich storen. Het is ook iets wat niet heel erg uitgestoken wordt. Maar het is een soort uh, iets wat, wat, wat eigenlijk een beetje onderleden uh, speelt. Ja. Bijvoorbeeld dan, uh, een, een scheldnaam voor blanke mensen op dit eiland is uh, Macamba. Dus, uh, en dat, dat, dat betekent eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk terug naar de, naar de blanke overheersing. Ja. En uh, nou, een tijdje terug gingen we in een auto en er ging ergens een uh, hoekje om. En uh, riep iemand van de straat uh, mij van, hey joh, mijn En, hmm. en Eigenlijk is dat een, uh, is dat een schelpoort in uh, hun ogen. Oké. Okay. En dan schrik je toch wel een beetje van, hey, wat wat, wat uh, hoe, hoe kijken ze naar je? Ja, ja. dus dat is wel wennen. Hey, um, je ja. bent dus de kerstverschermdier directeur. Je hebt het stokje overgenomen van de familie Verkouter. Hebben jullie grote ja. plannen? Ga je dingen anders doen van, bij uh, Cruzade, Jullie verslavingszorginstelling? Ja, grappig trouwens dat wij... Uh, ik, ik bel nu vanuit het huis van uh, de familie Verkouter. Want dat hebben we overgenomen. dus <laughs> in, uh, Je bent echt de nieuwe ik Michel. Ja. Ja. <laughs> ja, nou ja. Dat, dat was net niet. Maar... Uh, we hebben wat anders van doen. Kijk, het, het is meer een... sociale uh, bestaat nu 13 jaar, iets langer. Uh, ja. En je merkt wel dat het ook uh, van belang is dat je ook mee moet gaan met de uh, ontwikkelingen die er nu zijn. Ook ja. uh, de Nederlandse wetgeving, die, die, die, die, die komt ook steeds meer op dit eiland. En bedrijven drijven ons ook wel uh, steeds meer uh, in een... Uh, ja, een, een een stuk van professionaliseren van het, uh, het, uh, het, het verslapingszorgeninstelling. We, we komen eigenlijk vanuit een vrijwilligersorganisatie... Hm. waarbij we nu een, uh, een aantal activiteiten gesubsidieerd zijn. En, en, en ook, het, ook uh, jullie krijgen natuurlijk nu te maken met die Nederlandse regels. Hè? Nu Bonaire een Nederlandse gemeente is, worden ja. die regels uh, strenger. En Absoluut. ook de hele uh, de transitie in Nederland van de zorg naar gemeentes... gaan jullie ook mee te maken krijgen ja. natuurlijk. Dus dat, dat is dat nog een hele, een hele ja. heel pak regels waar je ineens... Uh, ja, de, de, in die zin is het, uh, is het ook complexer geworden. Uh, meer verantwoording. Uh, en en maar tegelijkertijd uh, zien we de, daarnaast uh, hebben we ook gewoon plannen, ook inhoudelijke plannen. Niet omdat het, nee, het opgelegd is, maar wel omdat we zien dat uh, wat dit eigenlijk nog mist bijvoorbeeld is uh, uh, naast de rehabilitatie natuurlijk mooi. Alleen wat er vaak gebeurt is als mensen uit ons programma stappen uh, of het programma volgemaakt hebben... En, tussen ja, aansprekers genezen en verklaard zijn. Dat ze geslaven zijn. Dat ze binnen no time weer terugvallen in een oud patroon. omdat De uiland is zo klein en de uh, families zijn zo hecht. Dan stappen ze vaak weer uh, naar hun eigen familie toe. Dan ja. komen ze weer in aanraking met een, uh, een zoon die gebruikt, een vader die gebruikt, een moeder die gebruikt. Het is gemeengoed. Ja. En dan uh, vallen ze weer snel terug. En dat, we proberen dat te doorbreken. door dus we willen toewerken naar meer uh, perspectief. En, en ja. perspectief doe ik eigenlijk mee dus ook meer, dat ook meer gaan focussen op de, de tijd nadat je ja, uit je rehabilitatie komt. Ja, bijvoorbeeld werk. Eigenlijk, ja, eigenlijk klinkt dat, dat heel logisch. Ja. Maar dat is eigenlijk nog, nog nooit echt heel erg van de grond gekomen. En dat is ook lastig. Hm. Want er is niet heel veel werkgelegenheid. Hm. Maar wat we in ieder geval willen bereiken is een uh, really stad met een uh, centrum voor arbeidsactivering. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk een, een werkplaats waarbij we dus ook zelf uh, begeleiding bieden uh, in werk. Maar waarbij mensen die uh, ja, wat uh, aan de rand van de maatschappij staan, ofwel vanwege verslaving of vanwege een, uh, een, een gevangenisverleden, Hm. Uh, dat ze die mensen uh, de mogelijkheid bieden om uh, in ieder geval bij ons te komen werken. Ja. Uh, Oké. Okay. We zijn in gesprek met de overheid om, om daarin ook iets te kunnen doen. Uh, dat ze een, uh, daar een kleine vergoeding voor kunnen krijgen. Hm. Dus wat boven hun bijstandniveau uh, komt. Ja. Dus dat ze ook een extra trigger hebben. Dat zijn, dat zijn mooie plannen, Erik. Ja. Ja. ja. Ik, uh, de tijd zit er alweer op, joh. Het gaat Zo. hard. Uh, maar je, ja, hebt een, je hebt prima gedebuteerd in uh, Dit is de Nacht. Je hebt uh, een, Nacht. Een, een mooie, een, mooi verteld over jullie leven en werk daar. En de, ja. de, de, hou ons op de hoogte. Binnen of, of een paar maanden spreken we de, je denk ik weer als je weer aan de beurt bent. En als je eerder ja. groot nieuws hebt, moet je het melden. Want dan willen wij het ja. graag horen in dit programma. Heel veel uh, uh, sterkte, succes, ja. zegen op jullie ja. werk met Cruzada. Ja, dankjewel. En dankjewel. tot de volgende keer. Ja, succes met het programma. Jo, Erik de Jong was dat, hi, van hi. Cruzada ja. op Bonaire. Hi. We hebben van Mr. Peter Frampton. Show me the way was dat. En wat gebeurde er op deze 8e oktober in 2008? De regering heeft alle banken onder curatele gesteld. Ook de isafe Bank, waar veel Nederlanders bij sparen. Dat is de IJslandse internetbank die de afgelopen tijd veel hogere rente gaf dan de Nederlandse banken. 120.000 Nederlanders stapten over. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. De bank is omgevallen en de IJslandse overheid... wil de spaartegoeden vooralsnog niet garanderen. Onder de Nederlandse spaarders is nu paniek ontstaan. Het ministerie van Financiën zegt vanmiddag... de onderhandelingen zijn afgerond... en we wachten verder af hoe de IJslanders intern... hun besluitvorming afronden. 8 oktober 2008 was dat alweer. Paniek in de tent voor iedereen die spaarcentjes had op de IJslandse bank uh, Ice Save. Een dochter van, uh, van de. Uh, hoe heet die ook? Landsbanki. Ja, zo heet die. Gerard van Vliet weet het nog als de dag van gisteren. Hij is de schrijver van het boek Het Ice Save Drama. En hij was zelf een gedupeerde destijds. Goedemorgen Gerard. Goedemorgen. 8 oktober 2008 was dat. Precies vijf jaar geleden. Weet jij dat nog? Ja, dat weet je nog. Ja. Waar, waar, waar, waar zat oh, jij? Oh, er, zijn, er zijn weinig momenten in mijn leven dat ik, uh, dat ik het uh, niet. Ja, nee, nou, ja, ik heb ja. 6 oktober, dus twee dagen geleden. Eigenlijk, eigenlijk begon kon, het ietsje eerder, ja, maar op 8 ja, oktober de brak, brak de paniek jezelf, uit. Maar de 8e was duidelijk dat dat failliet was. Omdat het van vanuit het IJsland toen bekend werd gemaakt ja. dat ze echt failliet waren. En, en ja, die hele week is buitengewoon triest en uh, heel paniekerig geweest voor iedereen. Want ja, waarbij je, je geld kunnen in ongeveer er wat je kan overkomen. Waar was u toen? Ik was op dat moment al gewoon thuis. Uh, daarvoor in de zesde, toen het allemaal uh, duidelijk werd dat het nu was, was ik in Duitsland. En ik had mijn codes niet bij om binnen te komen in, de, in het systeem. Oh. En ik heb toen ik zodra ik thuis was geprobeerd om het geld alsnog dus over te maken. dat lukte toen niet meer. Althans, ja. uh, dat, dat bleek ook een week later dat het niet meer gelukt was. Sommige mensen was het nog wel gelukt. Die waren nog in, zoals dat heet, de run ervoor meegegaan. Dat was voor mij dus niet geval. Ja. Uh, ja, dus die spaarzitjes kon je niet meer bij. Hoe, hoeveel, uh, hoeveel geld ging het? Voor mij ging het over 420.000 euro. En was dat persoonlijk geld? Ja, was persoonlijk geld. Ja. Dat, dat was het de... geld, geld van de verkoop van het huis. Oké. Okay. Want ik dacht dat het ook nog een goed doel in het spel was, maar dat was. Ja, ja, ja nee, dat klopt. Wij, wij waren actief in Kenia met kinderprojecten. En uh, waren van plan om in Kenia weer wat meer dingen op te starten. Ah, en daar was dat geld, geld ook voor bedoeld? Ja, hadden dat geld beschikbaar om daar wat, wat mee te doen in die richting. Vandaar dat het ook op die rekening stond. En niet op een andere rekening, omdat we het elke dag uh, moesten kunnen overmaken. En, en daarvoor. Wat... Oké. Okay, en wat voor project was dat dan precies voor? Uh, dat was uh, onder andere een project waarbij we uh, kokosnoten gingen verwerken. Uh, 15.000 boeren die uh, hun kokosnoten beschikbaar zouden stellen. 15.000 wow. boeren hadden kunnen profiteren ja. van jouw vier ton op iSafe. Ja, zo simpel was het. Maar dat liep dus anders? Dat liep volstrekt anders. Wij uh, konden toen niet aan de verplichting voldoen om er wat mee te doen. En we hadden dat ook niet meer gedaan. En, en uh, ja, dat heeft desastreus dat heeft gevolgen dan op zo'n moment. Heb je het geld inmiddels wel terug? We hebben uh, nu uh, met heel veel pijn en moeite en uh, heel veel onzekerheden uiteindelijk 50% uh, terug. En de andere 50% hopen we nog een keer terug te krijgen. Ja, want afgelopen week was IJssef weer in het nieuws. We hadden er lang niks van gehoord. Het bericht was toen 57% terugbetaald, maar dus Jij zegt ik heb nog maar 50% uh, gehad. Voor het overige gedeel vraagt IJsland meer tijd. Maar dat betekent dus niet dat het niet komt. Op IJslandse begrippen moet je je afvragen wat er gebeurt. Want de IJslanders doen gewoon wat de IJslanders willen. Elke poging om ze natuurlijk in de, in de, in de tank te krijgen. En uh, zekerheden te krijgen wordt elke keer in de wind geslagen. Heel Europa staat toe te kijken terwijl de IJslanders doen wat ze doen. En uh, we hebben nu formeel uh, uh, 50% cash gehad. Dat is echt geld. Dat is overigens in, in ponden, in. Uh... Uh, ...dollars en een stukje euro's... ...dus flitorisico's, die moet je zelf maar nemen... ...en er staat nog een plukje uh, IJslandse kronen... ...staan er in IJsland op geblokkeerde rekeningen... ...die mogen niet weg... ...die uh, de IJslandse regering heeft beslist... ...dat die niet gewisseld mogen worden... ...en ook niet uitgevoerd mogen worden... ...dus uh, ja. dat is kwestie van gewoon afwachten. Oké. Okay. Um, ja, dat is Dan IJsland, daar, daar ben je dus niet zo heel uh, blij mee. Daar heb je niet zoveel vertrouwen in. Uh, maar zit er nog een positieve kant aan, aan het hele drama van IJsland? Voor IJsland zelf bijvoorbeeld? Ja, voor IJsland zelf. Dat, de toerisme is nog nooit zo hoog geweest uh, als... Uh, een soort ramptourisme, zou ik kunnen zeggen. Het is nog nooit zo hoog geweest. De bekendheid is ook geweldig geweest. Het, van, het maakt niet uit hoe ze over jullie lullen als maar over jullie lullen. Uh, want dat is in ieder geval goed gegaan. Ja. Ze hebben allemaal de broekringen wat aangetrokken. En, het is ook en, goedkoper geworden goed. daar, denk ik, hè? Dat trekt uh, natuurlijk ja, ook toeristen. Nou ja, de goedkoper. Uh, IJslanders hebben een kroon voor 300.000 mensen. Die bepalen dus zelf een koers. Uh, en als ze dat kunstmatig ja. laag houden, dan is dat ook prima voor dat land. Dat ja. kan. Ja, dus zij hebben zelf uiteindelijk eigenlijk het vrij goed gedaan. Behalve dan het feit dat ze dat geld nog niet kunnen terugbetalen. Dus dan denk ik, dan gaat het ergens toch ook nog niet goed genoeg. Ja, kijk, je hebt het over twee banken. Hè? De oude bank die fiets gegaan is, en de nieuwe bank die door de IJslanders onmiddellijk opgericht is voor de IJslanders zelf. Hè? Want ze hebben de buitenlandse spaarders achtergelaten in die oude bank. En de nieuwe bank zijn alle IJslandse spaarders ingekomen. Dus IJslander heeft qua spaargeld nog nooit een probleem gehad. Ook qua gewone geld nog wel een probleem gehad. Ook de koopkracht is gewoon uh, gebleven wat het was. Dus voor de IJslanders is het op spaarniveau uh, alleszins meegevallen. Dat is voor ons even wat anders geweest. Oké, okay. jij hebt wel geleerd van dit avontuur. Waar, sta, waar zet jij je spaarcentjes voor daar neer? Nou, ik heb de neiging om het gewoon maar te besteden. Dus in de voetsporen van Rutte van het maakt niet uit hoe je gepakt wordt. Kun je kunt dat beter zelf hebben besteed. Uh, uh, niet niet te veel laten staan. Want ja, word je er vrolijk van dat je 1% rente krijgt. En de belastingen vraagt je 4% te betalen. Uh, voor, voor niemand denk ik. Uh, ja, en als je een vervente belegger hebt, uh, dan is er nog wel wat te halen. Maar voor de gewone spaarder is het een markt. En waar gaat dat geld dan naartoe? Naar goede doelen nog steeds? Of gewoon naar een uh, nieuwe auto? Nee hoor, ik, uh, gelukkig, gelukkig kunnen we nog wat besteden aan goede doelen. Uh, en uh, de, de 50% die teruggekomen is goed besteed uh, wat dat betreft. Oké, okay, ja. Dus dat is eigenlijk uh, de boodschap. je kunt maar beter investeren dan het liefst in goede doelen. Dan is je geld het beste af. Nou, we kunnen een hele conversatie houden over goede doelen. Of je dat in Haiti ergens moet neerzetten en hopen dat het goed gaat. Of zo dicht mogelijk bijhouden als je het aan goede doelen besteedt. Maar dat is een persoonlijke tip. Hou het dan zo dicht mogelijk bij datgene wat je moet doen. Dus ter plekke. Dan heb je in ieder geval zicht op datgene wat ermee gebeurt. Oké, okay, dankjewel Gerard van Vliet. Schrijver van het boek Het Ice Save Drama. Voor uh, jouw uh, het terugblik en uh, ja, analyse van uh, wat er allemaal gebeurde. Succes met jouw goede doelen. Dankjewel.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 lost in my head oh no Everything will be alright. Mr. Wells. Even kijken, wat was zijn naam? Ik oh, ben ik dat weer kwijt. Het is een, uh, gaat lekker. Matt op, Matt op, Matt. Matt was dit. Met. Dankjewel, Met. Everything will be alright. Altijd een fijne constatering. Ja, ik zat maar weer helemaal te focussen op mijn volgende gast. Want we gaan uh, bellen met uh, een meester Bart. Misschien ken je hem van dit soort uitspraken. Leerling of uh, leraar. Waarom ben je nog niet begonnen aan je opdracht, leerling? Ik was toch even aan het genieten van het leven. Ja, of deze. Sinds dat ik puber ben geworden begrijpen mijn ouders me niet meer. Meester Bart. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit soort uitspraken uh, uh, zet u, zet je, zullen we zeggen je... Ja, ja, ja, ja. ja, we zijn ja. leeftijdsgenoten geloof ik. Bart Ongering, meester, het leraar moet ik zeggen... op de Open Schoolgemeenschap in Belmer. Je zet dit soort uitspraken sinds een jaartje ongeveer nu op je, op je weblog. En je hebt er ja. ook een column aan overgehouden in Spits. Misschien kennen mensen je daarvan. Meester Bart die heet die column. En je hebt ook een, een boek erover geschreven. Nou, en uh, vandaag, afgelopen zaterdag werd de leraar van het jaar verkozen. Deze week is de week van de leraar. Gisteren de bedankdag van de leraar. Dus we dachten, we moeten maar eens bellen met meester Bart. Ja. Het leek me een goede gelegenheid. Ja. Want uh, ben je gisteren nog iets van het je gezet? Uh, nee, ik heb er niet zoveel van, van gemerkt eigenlijk. Ik, uh, maar ik, volgens mij zijn kinderen daar ook helemaal niet zo mee bezig gewoon. Nee. Ik heb eigenlijk ook niet gevraagd of zij wel weten dat het de dag van de leraar is. Ik heb volgens mij één leerling uh, die had er een opmerking over, maar, maar verder, verder niet. Nou, want volgens mij kwam ik op je Twitter nog, eentje, nog een mooie uitspraak tegen, na alleen die van de ja, dag gisteren. Ja, dat was de ene uitspraak die ik hoorde van de, van de leerling. Wat zei die dan? Oh, wat zei die nou? Hij zei, uh, het is de dag van de leraar toch? En hij had zo'n woordspeling uh, bedacht. Hij zei, u uh, bent de leraar en ik leer raar. Um, maar gefeliciteerd. Zo, zo iets maakt hij ervan. Ja, dat vond ik wel grappig. U bent maar... een leraar, maar ik leraar. Ja. ja. Uh, nou, dat is wel vindingrijk, trouwens. Ja, ik ben 15, bent, dat is best wel knap. Ja. ja. Uh, goed, jij bent de beroemdste leraar, zullen maar zeggen, van Nederland. Als, uh, als pitchcolumnist. Je geeft Engels op, uh, op die school in maar trouwens, hoe is trouwens. Uh, hoe ga je om met die status van beroemde leraar? Uh, weet je, dat ik daar eigenlijk niet echt mee bezig ben. Ik denk nee? dat ik gewoon mijn Maar die le uh, leerlingen van jou lezen jouw column toch wel? Ja, nee, dat wel. Dat, dat is wel leuk om te, om te zien. Ik, ik, uh, ik schrijf een stukje en op donderdag sta ik dan in de krant. en uh, Wat wel leuk is, is dat ze donderdag af en toe met de krant aankomen... en zeggen ze, oh ja, ik heb weer in de krant gezien... <laughs> en ik heb het kantje van, van, van, van Inmege, voor je meegenomen. Maar ook, ook, ook zo van, ik, die... ik sta in de krant met mijn uitspraak... Ja, dat, ze, dat, heb ik, dat heb ik nu één keer gehoord. Dat is ja? ook wel grappig. <laughs> ja, dan hebben ze helemaal uh, is hun dag helemaal goed Want dan denken ze dat, uh, dat, ze, dat zij zelf uh, beroemd aan het zijn, uh, zijn. Dat is heel grappig, ja. ja. ja. Je, je bent kort geleden op kamp geweest met die leerlingen. Daar gaat die laatste column over. Vertel daar eens wat over. Het kamp in Bladicum. Ja, ja, dat is inderdaad... In, ja, dat was volgens mij mijn tweede column inderdaad. Wij gingen op kamp naar, naar Blijke uitgepakt in de fiets. En er dus zijn we gewoon vanaf de me naar Belairdijk gefietst. Ja, en dan, dan, dan op dat soort momenten, dan, dan raak je echt in gesprek met die kinderen onderweg. En, en wanneer je daar bent, ja, dan hoor je ook gewoon de gekste dingen. Maar ja, zo'n kamp is gewoon vooral leuk, omdat zij een band met elkaar opbouwen. En jij ja, leert hen ook op een andere manier kennen. En zij jou. Dus ja, van zo'n kamp kon ik altijd wel genieten. Ja. Want ja. ja, onderwijs is dan meer dan alleen maar in een lokaal zitten en een beetje naar de docenten zitten te luisteren, denk ja. ik. Eén van de, je opent de column met deze, vind ik ook wel mooi om even te delen. Waarom koken vrouwen altijd? Mannen zoals ik kunnen toch ook koken. Jij, wat kun jij zo koken dan? Uh, water. Ja. ja, precies, heerlijk, ja. Ja, ja, ja geniaal. Eigenlijk zijn ze heel creatief, hè? Ja, ze zijn, ja, ze zijn heel creatief. Wat, wat het mooie is, is dat zij um, vooral dingen zeggen waar ze zichzelf niet zo bewust van zijn. En ja, ze gooien het er gewoon uit. En ja. zonder te weten dat ze eigenlijk wel heel grappig zijn. Ik denk dat volwassenen vooral heel erg nadenken over wat ze gaan zeggen. Ja. En dat u ze dat vooral niet doen. Oké. Okay. Ja. Hey, afgelopen zaterdag is de leraar van het jaar verkozen. Was je daarbij? Nee. Nee? Ben ik, is ook helemaal langs me heen gegaan ja. eigenlijk. Deze week is de week van de leraar. Nou, gisteren dus de bedankdag. Vandaag begint een, voor het eerst een lerarencongres. Dat is nieuw. Daar komen thema's als professionele ruimte, bekwaamheid, ICT en didactiek aan bod. Tel uit je winst. Toen maar. Ja. Ik, ik heb er van gehoord, inderdaad, dat het was. En ik ben ervoor uitgenodigd. Ik ben een beetje, ik ben een beetje druk deze week. Dus een beetje, uh, beetje druk met lesgeven. Ik, ja, een beetje druk met lesgeven. En donderdag ga ik, een, uh, ga ik een, een lezing doen in het concertgebouw. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ga ik daar maar even voorbereid in plaats van naar een uh, congres gaan. Maar los daarvan zou ik niet weten of ik eigenlijk al zou gaan hoor. Want ik heb ook natuurlijk mijn vrije tijd. Ik ben overdag een leraar, maar s'avonds ja je bent dan wel een leraar, maar ja, je doet er wel andere dingen natuurlijk dan aan school denken. Ja, ja. ja. Hey, goed, dat, dat congres, um, dat, dat gaat dan nu plaatsvinden. Verwacht je daar wel iets van? Want dan gaan ze het dan bijvoorbeeld hebben over, over professionele ruimte. Dat is zoiets waar die docenten altijd over klagen. Hè, tegenwoordig. Van ja, ik krijg niet meer de ruimte om docent te zijn. Ik moet maar al, aan al die Haagse regeltjes voldoen. Ja, en ja. al die methodes maar geven. Loop jij daar ook tegenaan? Uh, nou ja, ik vind het jammer dat, uh, dat er regeltjes vanuit vanuit Den Haag. Ja, Net als, net als vorige week hoorde ik dat, dat uh, uh, leerlingen op de basisschool ineens 37 voor de CITO gemiddeld moeten gaan scoren. Ja. En dat er veel meer leerlingen naar de haven moeten gaan, dan denk ik dan van, ja, maar waar moet het dan vandaan komen? Want mm. we moeten dan in twee jaar in één keer kinderen veel uh, slimmer laten uh, zijn. Ik vraag me een beetje af hoe ze, mm. hoe ze dat uh, willen zien en hoe wij dat moeten doen. Ja. Ik denk dat uh, kinderen, dat er gewoon meer is dan alleen maar presteren en... Dat er meer is dan alleen maar een voldoende halen voor een toets wiskunde. Maar heb je ook echt last van die Haagse regels? Of zeg jij, uh, ik, uh, ik vind mijn weg wel hoor? Nee, ik vind mijn weg sowieso wel. Uh, ik heb wel soms het idee dat de regeltjes bedacht worden door mensen die nooit zelf voor de klas hebben gestaan. Hmm. En um, gelukkig, gelukkig ik heb ik wel het idee dat ik in mijn klaslokaal kan doen wat ik wil doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat ik ook nogal eens hoor van uh, uh, uh, vrienden die lesgeven... is dat leerlingen op het VMBO zo moeilijk te motiveren zijn. Dat ze met genade zesjes de eindstreep halen. Hoe is dat op jouw school? Mm, nee, nou, Ik denk dat het uh, op de ene school niet anders is dan de andere. Ik denk dat het vooral is waar je er zelf in staat. Uh, lesgeven op het VMBO is... Ja, Ik weet niet of het zozeer anders is dan lesgeven op de HAVO. Ik geef wel heel graag... Ik geef heel graag les op de vmbo. Maar ik wel merk dat de kinderen daar vooral heel erg um, open zijn. En direct um, heel erg bezig zijn met, met, met elkaar. Dus ook met jou als docent. Jij, dat... Jij hebt juist voorkeur voor die leerlingen? Uh, nou ja, voorkeur vind ik een groot woord. Want ik geef ook graag les aan de leerlingen op een HAVO-niveau mm hoor. -hmm. Uh, maar ik vind die. Uh, interactief met die kinderen en dat, die, dat in gesprek gaan met ze. En een beetje vragen hoe het met ze is, dat vind ik, heel, vind ik heel mooi aan het lesgeven. Ja. En ik merk dat de kinderen daar op het VMBO wel heel gevoelig voor zijn. Die zijn veel opener over hoe het met ze gaat. Um, ja, Wat er thuis om, speelt. Ja in, in, in, ja, in sommige gevallen wel. Ja. Niet om ze allemaal om, over één scheren. Maar ja. niet om uh, HVO- of vwo leerlingen te kort te doen. Maar ik geef graag uh, les aan VWO-kinderen, hm. ja. En, en uh, het, het, het is leuk, het contact met die kinderen... en uh, ja. de uitspraken die ze doen, dat is allemaal heel leuk. Maar leren ze nou ook nog wat? Worden, worden ze er slimmer van? Ja, wat ik, wat ik, wat ik wel merk... Is en dat wat, wat, van, wat je zegt net, van ja, die overheid die wil van alles met die kinderen... maar is het wel haalbaar? Ja, maar je, je, daarvoor ben jij toch docent om die kinderen slimmer te maken? Ik ben absoluut de docent om de kinderen iets te leren. En het mooie is dat leerlingen wel naar school gaan... Uh, Um, iets te willen leren en met naar, naar huis gaan... met het idee van, oh ja, dit en dit heb ik vandaag geleerd bij wiskunde... en dit, dit heb ik geleerd vandaag bij gym of bij Engels. Dus ik, ik heb wel het idee dat de leerlingen naar de school gaan... Uh, om iets te willen leren en dat de docent voor de klas staat... om hen iets bij te brengen. En soms is dat een grammatica-regel. En soms is dat uh, hoe jij je moet gedragen... wanneer je in de rij staat bij de, bij de supermarkt. Dus ik denk dat je... Als docent hmm. heel veel dingen liggen zijn kinderen. Ja, ja. Maar niet alleen dingen die zij kunnen gebruiken voor het voorbereiden van hun eindexamen. Maar ook ja, bepaalde levenslessen. Ja, maar ja, ja. eens. Maar uiteindelijk, waar je toch primair ervoor zit... is dat ze ook, euh, laat ik zeggen, uiteindelijk richting een baan gaan... en hun eigen broek op kunnen houden, toch? Dat is toch het allerbelangrijkste? Absoluut. En soms en, merk je dan ook wel dat de, dat de kinderen in de derde zitten. Nou, dan gaan zij al... Uh, solliciteren voor een, een baantje bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. En dan komen ze naar je toe en dan vragen ze of, ze nog even, of je nog even wil kijken naar een sollicitatiebrief. Of vragen ze nog tips. Dus dan, dan, dan, dan ben je op die manier ook met je kinderen bezig. En ja, uiteindelijk hebben ze daar heel veel aan. Want ja, dan komen ze een beetje in het, in het, in het, uh, in het leven van een grote mens en het werken en, uh, en doen we gewoon ook. Ja. Dus ja, ik merk er wel veel van ook. Ja. Ja. Hey, hoe lang geef jij nu al les, Bart? Mm, dit is mijn uh, zesde jaar. Zes jaar al? En, en als ja. ik het zo hoor, dan heb jij het plezier nog niet verloren? Nee, absoluut niet. Nee, wat ik, ik wat, hoop, is, wat ik is je geheim? Hoop ik, denk ook, ik hoop en ik denk ook niet dat ik dat plezier verlies, ga verliezen. Hoor. Want dat, ook dat hoor je vaak van collega's van je. Maar wat is jouw geheim? Wat voor tip heb je voor collega's die, die het plezier kwijt zijn in het lesgeven? Ja, ik denk dat je dan vooral terug moet gaan naar de reden waarom dat je les bent gaan geven. Ik denk niet dat je moet, voor de klas moet gaan staan omdat je niet weet wat je anders zou moeten doen. Maar dat jij voor de klas gaat staan omdat jij het contact met die jongeren zo belangrijk vindt. Mm. En ik denk dat je ook heel dicht bij jezelf moet blijven en de persoon in jezelf niet moet verliezen wanneer je voor de klas staat. Ik denk dat de kinderen heel erg toe zijn aan, aan een mens voor de klas en niet zozeer een leraar die eigenlijk... In, hen, in hun ogen niet een mens is, dat het zo belangrijk is. Goed licht bij ja. jezelf blijven. Het, het moet eigenlijk in die klas niet gaan om de stof, om de of om de leraar, maar eigenlijk om de om de leerling. Vat ik ja. dat goed samen? Ja, ja, ja. En, en je mag als en je mag docent best wel iets van jezelf uh, laten zien. Dat vinden ja. kinderen ook best wel fijn. En, en als maar... dat als dat de volgorde is, dan komt dat leren ook wel. Ja, zo ja? Ja, ik denk wel. Ja, ja. Dus ik leg ja, het je een ja, beetje je... in de mond hoor. Maar... Ik denk dat de leerling uh, centraal moet staan. Ja, ah, ja. dan. dan, ja. dan Oké. Okay. Ja, nou, dan, dan nemen we dat als tip mee. Ik, dan wil ik nog met je okay. afsluiten met nog een mooie uitspraak. Want je hebt zulke mooie uitspraken op die weblog. Ik, kies er zelf eentje uit: op jouw weblog. Ik noem hem even: Meesterbart.nl .tumblr.com. Tumblr schrijft u met T-U-M-B-L-R Dus de E weg laten alsjeblieft Meesterbart.tumblr.com Google op meesterbart dan komt u er ook Er staan echt de mooiste uitspraken Heb je er eentje Bart? Ja wat ik zelf een hele mooie vond Was dat ik een aantal leerlingen zag Ze waren geloof ik uitgestuurd Bij een vak Dus ik vraag van jongens zijn jullie nou Wereld de gang? Waarop ik hoorde Ja meester wij zijn de gangmakers? <laughs> Vond ik hilarisch. Geniaal, ja. goed zo. Ja. Meester Bart Ongering, hartelijk bedankt voor uh, je verhaal in, uh, in Dit is de Nacht. En zo zijn we okay. aan het einde gekomen van uh, Dit uur. Dit Is De Nacht. Um, moet ik nog eventjes u vertellen dat zometeen de NOS het overneemt... hier op Radio 1. Lara Rensen en Marcel Oosten gaan in het Radio 1-journaal. kijken hoe dat nou toch verder moet daar in Den Haag. We hoorden vannacht dat daar weer, uh, nou ja, uh, geloof ik niet verhelderende... maar wel weer verduidelijkende gesprekken waren, geloof ik. Maar dat het allemaal nog niet zo opschoot. Dat ze vandaag maar weer verder gaan uh, in hun rituele dans. Verder is er contact met een Nederlands schip bij Lampedusa... Uh, in Italië, waar nog steeds lichamen worden geborgen. En het pensioendebat in de Eerste Kamer komt ook langs. Zometeen, hier op Radio 1. Tot de volgende keer.